Mijn tweede gast, straks om kwart over acht, wordt langzaam blind... maar wil gewoon blijven werken. Sterker nog, hij vindt dat werkgevers veel meer hun best moeten doen... om ervoor te zorgen dat mensen zoals hij aan de slag blijven. Straks praat ik met hem daarover... en vertelt hij ook hoe het is om steeds minder te zien. Aanstaande donderdag is het twee jaar geleden... dat Haiti werd getroffen door een enorme aardbeving. 200.000 mensen kwamen om het leven... en anderhalf miljoen mensen raakten dakloos... Een kort overzicht van de situatie toen en nu. Haiti is getroffen door een zware aardbeving. Dat was mijn vader's huis. Er is een persoon in huis. We Beving had een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Samenwerkende hulporganisaties hebben razendsnel een Giro nummer opengesteld. giro 555. Wat zeggen? Ja. Zeg jij het maar. Het is... Enen... 41 miljoen... 274.146.000. In tenten of onder een dekzeiltje, zo leven bijna twee jaar na de aardbeving van 12 januari 2010 ruim een half miljoen Haitianen. Ja, nog steeds leven dus ruim 550.000 mensen onder zeildoeken en tenten. Mijn eerste gast van vanavond is cartoonist... en is een paar maanden geleden naar Haiti toegegaan... om daar samen met de lokale bevolking te werken... aan een journalistiek stripverhaal. Hij zit hier tegenover mij. Cartoonist Cheert Royaerts. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u werkte onder andere voor de Volkskrant en NRC Next. En u bent in Haiti op zoek gegaan naar cartoonisten... die een verhaal zouden moeten tekenen. Waarom? Ja. Wat was het idee? Uh, nou ja, uh, ik, samen met een Amerikaanse cartoonist uh, hebben wij een website... waar uh, we eigenlijk de kracht van het visuele beeld laten zien... door middel van uh, internationale politieke cartoons... en ook door middel van stripjournalistiek. Een soort nieuw, nieuwe mediavorm die eigenlijk in Amerika op aan het komen is. En samen hadden we het idee dat uh, Haiti, en zeker twee jaar na de aardbeving... dat dat een, een heel mooi project zou zijn om daarheen te gaan... En, uh, een beeldverhaal te laten vertellen... door, door Haitianen zelf... over hoe het leven daar nu is... en, en hoe zij uh, het nu ervaren... twee jaar na de aardbeving. En uh, u heeft ook het gevoel dat zij een ander verhaal vertellen... dan mensen die daar bijvoorbeeld... van het Rode Kruis zitten of journalisten? Uh, ik, ik denk het wel om een aantal redenen. Ten eerste alle reportages die er gemaakt worden... ik denk dat 90, 95 procent wordt gemaakt... door westerse journalisten. Uh, en, en waar je vandaan komt... beïnvloedt gewoon hoe je, naar, hoe je naar dingen kijkt. Um, en... Ze hebben een betere toegang. Ze kennen het systeem beter. Dus, dus wat wij aan het licht willen zetten... zijn, zijn juist de rol van de hulporganisaties. Uh, maar ook de Haitiaanse politiek. Maar ook uh, hoe die mensen in de tentenkampen leven. En je kan je voorstellen dat als een, uh, een journalist met een camerateam... of zelfs in zijn eentje in zo'n tentenkamp binnenkomt... dat dat heel anders gaat dan als een Haitiaan zelf daar, daar binnen loopt. En uh, nou, bij wijze van spreken met een schetsblokje en een potlood... en gewoon dat verhaal gaat optekenen van de mensen die daar wonen. Want dat gebeurt letterlijk zo? Ja, dat, zo hebben wij het opgezet. En waarom een stip? Waarom inderdaad dat beeld? Nou, wij geloven ontzettend in, in de kracht uh, van, van, van, van het beeld. Uh, nou, het is een cliché dat, dat een beeld meer zegt dan duizend woorden... maar eigenlijk is het wel zo. Um, en zeker in, in stripvorm kan je op een hele indringende manier... Uh, en een hele, hele krachtige manier uh, laten zien wat, wat die mensen ondergaan. Uh, en, en wederom is het zo dat, dat de inbreuk die je maakt uh, veel kleiner is... als je daar met een potlood binnengaat, dan als je met een videocamera of met een fototoestel binnengaat. Dus het verhaal wat je ervoor terugkrijgt is veel intiemer... en, en uh, in, een, in een aantal manieren veel echter wellicht. En was het moeilijk om iemand te vinden die... Want ik heb hier nu uh, een deel van ja. het schipverhaal wat het geworden is voor me liggen. Was het moeilijk om iemand te vinden die dat getekend heeft? Nou, het, het grappige is dat Haiti niet zo heel groot is. Er wonen 9,5 miljoen mensen, in, in de hoofdstad uh, 3 miljoen. Uh, en het medialandschap is eigenlijk heel erg klein. Je moet je voorstellen dat de grootste krant van Haiti heeft een oplage van 15.000. Uh, dat is onvoorstelbaar hier in Nederland... Uh, maar dat betekent dat, dat als je daar contact legt met journalisten... dat je vrij snel uh, een, een overzicht hebt van, van mensen die daar, uh, die daar werken en die goed zijn. Dus wij hadden eigenlijk binnen, binnen een week of twee hadden we al alle cartoonisten op het oog die werkzaam zijn... en die publiceren in kranten in Haiti. En daar zijn we wel bij geholpen. Reporters Without Borders heeft na de aardbeving... een centrum opgezet voor journalisten. Die hebben midden in port au prince naar huis ze computers en internet beschikbaar gesteld... zodat Haitiaanse journalisten hun werk konden blijven doen. En dachten zij, wat komen ze doen, die Nederlanders? Of dachten ze, wat fijn, aandacht. Nou, ik moet zeggen dat de cartoonisten uh, gelijk door hadden wat we wouden. En, en gelijk zeg maar, een beetje intuïtief begrepen van, van... Goh, wat een leuk idee. En dit is nog niet eerder gedaan. En uh, hier willen we heel graag uh, uh, aan meewerken. Ja. Uh, en journalisten overtuigen was lastiger. Um, dus die, die hadden... Uh, omdat, ja, wij cartoonisten zeggen altijd... Je hebt, je hebt visuele mensen en je hebt woorden mensen. En wij <laughs> hebben altijd... Nou, ja, ja. Wij, zijn, wij denken in beelden en de redacteurs waar we mee werken... en journalisten waar we mee werken denken in woorden. En dat is uh, altijd botstad een beetje. Dus... Uh, dat, dat vereiste wat uitleg om echt te laten zien van, goh, wat, wat gaan we nou? doen? En ja. we hebben dus eigenlijk letterlijk de, de Haitiaanse kartonisten... wij zelf en alle journalisten aan een grote tafel gezet. En zijn er gewoon een aantal middagen gaan praten over de thema's... die we wilden behandelen, over uh, hoe we het wilden gaan doen. We ja. hadden een aantal voorbeelden van stripjournalistiek mee. Dus dat hebben we ook doorgenomen. Dus op die ja, manier... want wat waren de thema's? Wat, wat was het? Want ik heb hier nu dat resultaat dus voor me liggen. En dat wil zeggen drie, drie pagina's ja, daarvan. Van, van het eerste hoofdstuk. Van in het eerste hoofdstuk. In het eerste hoofdstuk staan de, de tentenkampen. centraal. Ja. Nou ja, we hoorden het net al, een half miljoen mensen woont nog in tentenkampen. Het is heel uh, goed getekend overigens. Het, het, is, het is ontzettend goed getekend. Ik, denk, ik durf te zeggen dat we de beste tekenaar van Haiti hebben gevonden die, uh, die voor ons dit tekent. Ja, want kunt u omschrijven wat hierop staat? Uh, ja, nou het, het gaat, uh, het eerste hoofdstuk gaat dus over een aantal tentenkampen. En het opent eigenlijk uh, met het presidentieel Paleis. En dat is een heel beroemd uh, symbool in Haiti. Een soort gebaseerd op het ontwerp van het Witte Huis. Uh, en het is ingestort uh, tijdens uh, de aardbeving. Mm -hmm. En het is nog steeds niet herbouwd. En voor dat paleis is een prachtig plein... met, met, met, een, uh, met een standbeeld, met een paard met een, en een generaal erop. Uh, nou, alles wat je je voorstelt bij, bij, bij zeg maar een, een governmentele wijk... En, en een iets statige, uh, statige omgeving. En nou, Dat is overgenomen door zo'n 20.000 uh, mensen die daar in tenten wonen. En die ja. wonen daar dus al twee jaar. En je moet je voorstellen... Uh, dat die tenten echt elk hoekje van dat plein uh, innemen. En daardoor heen lopen nog grote wegen... waar dus af en aan auto's rijden. En op 30 centimeter van, van die, waar die auto's rijden... staat het vol met tenten. Ja, want dat is ook wat ik zie hè, ja. op die tekening. Het is ja. dus inderdaad echt een stripverhaal. Ja. Uh, dat wil zeggen dat het tekeningen zijn. Want uh, nou, je ziet inderdaad dat gebouw wat u net omschrijft... en daar die, die tekening van, uh, van die tenten daarvoor. Ja. Uh, maar grappig is het niet, toch? Dat nee, is ook niet de bedoeling? dat is ook niet de bedoeling. Uh, cartoons en politieke cartoons gebruiken uh, symbolen... en, en soms uh, op een grappige manier mensen aan het denken te zetten... een journalistieke strip is net iets anders. Je moet het zien als, als onderzoeksjournalistiek. Alleen dan niet uh, met woorden of niet met een documentaire... die je met een video maakt, maar in strip... Ja. Uh, dus getekend. Om dan uiteindelijk dit, dit stripverhaal... want aan donderdag verschijnt deel 1. Er zijn acht delen, 75 ja. pagina's in totaal. Uh, elke maand verschijnt dan een deel. Gaat u dat uh, uitdelen? Of wat is het idee? Voor wie is het bedoeld? Nou, uh, in eerste instantie is het bedoeld voor een internationaal publiek. Dus wij willen aan een internationaal publiek tonen... Uh, wat er in Haiti leeft... Uh, twee jaar na de aardbeving. en Onze website uh, krijgt zo'n 60.000 unieke bezoekers per maand. We krijgen dagelijks bezoekers uit meer dan 120 landen. Dus we hebben ook echt een internationaal publiek... waar we dat aan kunnen tonen. Um, ten tweede gaan we het ook in het chaos uh, laten vertalen. Dus mm -hmm. dat, dat wordt te, hopelijk tegelijkertijd ook op donderdag gepubliceerd... zodat het ook toegankelijk is voor de Haitiaanse bevolking. Uh, we zijn bezig om het daar in de krant te laten afdrukken. En we zijn ook bezig met een, met een NGO die daar werkt... Uh, die heel veel uh, uh, pamfletten maakt om uh, in tentenkampen uit te delen. Bijvoorbeeld ja. over cholera-preventie of over ja, ja, hoe je ja, je tent manier... overleeft. In ja. een orkaan. En uh, we willen ook dit laten afdrukken en dat op die manier daar ook gaan verspreiden, zodat nou ja, zij ook weten, zeg maar, dat, dat de wereld er nog mee bezig is. Ja, ja. Want u bent daar dus geweest. U bent in die tentenkampen geweest. Ja. Uh, met uw zelf, met uw schrijfblokje, ja. uw tekenblokje. Ja. Uh, kunt u daar woorden voor geven? Want u bent dus van de, he, van de beelden. Ja. wat u daar gezien heeft. Um, wat ik gezien heb, is, uh, het doet nog eigenlijk het meeste denken aan een festivalcamping. En waarmee de meeste mensen na drie dagen heel erg blij zijn dat ze van Pinkpop weg kunnen... omdat het zo'n zooi is geworden, ja, je, uh, ja. zitten mensen hier twee jaar op zo'n camping. Dat, dat is wat je erbij moet voorstellen. Wat je erbij moet voorstellen is uh, dat de tentdoek, wat is uitgedeeld door al die hulporganisaties... is heel erg dik, het is heel erg taai. En dat moet ook wel, omdat het anders stuk zou gaan natuurlijk. Mm -hmm. Het probleem is dat de gemiddelde temperatuur 30, 35 graden is. Dus je moet je voorstellen hoe het heet het in zo'n tent is is. En dan moet je je ook nog voorstellen dat daar niet één of twee mensen in zo'n tent wonen, maar dat er meestal acht, negen of tien mensen wonen uh, die dus hutje mutje daar zitten. En dan zijn er dus geen brede paden tussen de tenten. Het is allemaal 30 centimeter, 20 centimeter van elkaar af. Dus je hebt geen privacy. Het is stikheet. Uh, je hebt niks. Uh, er zijn uh, in een aantal kampen, dat, dat komt ook in de stip voor, uh, wonen 18.000 mensen en dan heb je, heb je 13 toiletten. Ja. Uh, dat, dat zijn de omstandigheden die je voor moet stellen. En is de geur, want dat is natuurlijk een zeer indringende afschuwelijke ja. geur, denk ik. Dat is iets wat je je leven lang bijblijft. Ja. Dat... Dat denkt u daar nog wel eens aan? Ja, uh, het, het is, uh, en wij hadden het geluk dat het, uh, dat het vrij droog was in de periode dat wij waren. Maar, ja. maar uh, de maanden om ons heen, dan is het regenseizoen. En je moet je voorstellen dat, dat, dat Port-au-Prince op vrij steile hellingen is gebouwd. Dus uh, uh, wat er gebeurt in zo'n tentenkamp, en heel veel van de tentkampen liggen ook op een helling, uh, is dat al het vuil naar beneden glijdt. Dus bij de hoofdingang van zo'n kamp ligt een, een, een onvoorstelbare hoop vuil in de zon te smeulen bijna, zeg maar. Ja. Uh, en daardoor ga je zo'n kamp binnen. je ziet overal gewoon geulen uh, vol met rotsen. Omdat ja. Ja, het, er is geen overheid. En er, er, er, niemand ruimt het op. Is dat in beeld uit te drukken eigenlijk? Ik vind van, van wel. Ik denk dat we in de stip een, een, een, een goede poging hebben gedaan. Het, het probleem is. Uh, en dat had ik ook uh, een probleem toen ik, toen ik foto's terug zat. Die we hadden gemaakt. Um, is dat op de foto's ruik je het inderdaad niet. En je ziet het stof minder goed. En je ziet, uh, je ziet eigenlijk een, een positiever beeld dan, dan wat het daadwerkelijk is. Uh, ik heb wel geprobeerd om het in, in cartoons wat, wat symbolischer te worden. Ik heb, na, na een week heb ik een eerste cartoon gemaakt. Dan heb ik de landkaart van, van Haiti getekend. Die heb ik eigenlijk opgevuld met, met alle elementen die in de eerste week indruk op mij hebben gemaakt. Dus ik heb uh, de, de kathedraal getekend, die nog steeds verwoest is. Dus er staat nog steeds een ruïne van een kathedraal in het midden van Port-au-Prince. Ja, heb ik hier ook voor u ja. uw tekening. Uh, ik heb een, uh, de, de straatnaam in de rijkere wij van Port-au-Prince heeft uh, het lokale telecombedrijf, eigenlijk een van de grootste spelers in de verwoeste Haïtiaanse economie, uh, heeft de, de, de straatborden gesponsord. Dus de overheid kan, kan, heeft geen geld om oh, ja. straatborden aan te leggen, dus uh, het telecombedrijf doet dat maar. Uh, dat, dat soort dingen. Ja, dat, die en het... heb ik allemaal getekend in, in de vorm van Haiti en die heb ik aan elkaar geplakt met pleisters, omdat zo voelt het als je daar rondloopt. Er is dus, dus van alles aan de hand. Uh, er zijn, zijn meer dan 8000 hulporganisaties werkzaam. Uh, een, een andere cartoon die ik heb gemaakt... gaat over de, de vele missionarissen die daar komen. Er missionarissen? Missionarissen. Uh, de grote groepen uit Amerika... Uh, die daar komen om uh, nou met hun bijbel in de hand... eigenlijk, om op het platteland uh, nog uh, te proberen om zieltjes te winnen voor, voor het geloof. Nu? Ja. Uh, en, en het lijkt er heel erg op dat ze dat meer voor zichzelf doen dan, dan voor anderen. Want je, wat je ziet is dat er nou, heel veel, heel veel tieners bijvoorbeeld worden met families geschreven om een beetje in aanraking te komen. Met armoede, ja. en met, met, omdat ze dat niet kennen. En dat schijnt goed te zijn voor hun ontwikkeling en ja, voor dus, het opgroeien van kinderen. Dus dit is het beeld inderdaad wat u daarvan gemaakt heeft. Een Amerikaanse missionaris, een hele ja. grote, met een hele grote mond... Uh, hij is gebaseerd op, op iemand die daadwerkelijk uh, in, in, ons, uh, in ons guesthouse verbleef. Uh, die ook inderdaad een hele grote mond had. En het enige wat hij deed was met de Bijbel rondlopen. En, en uh, ja. preaching the word of God. Ja, want hij, um, hij en... braakt allemaal kruisen. Ja. En ondertussen staat hij tegenover een Haitiaan... die alleen maar denkt aan eten en een huis. Aan eten, huis en medische zorg. Gewoon de, de basisdingen die je nodig hebt... om, om te kunnen overleven, de ja. primaire levensbehoeften. Maar ondertussen um, is het dus zo... dat nog steeds 550.000 mensen daar hè, onder, die, uh, onder die, die zeilen... en in zo'n tent wonen. Ja. En uh, Oxfam, Oxfam Novib heeft ook hulporganisaties opgeroepen... om het toegezegde geld eindelijk te gaan doneren. Want het is eigenlijk leid. Ik begrijp dat de regering niet genoeg doet in hun ogen. Maar ook dat er nog steeds donoren over de brug moeten komen. 46% van het geld is pas uitgekeerd. Dat betekent dat er nog 53% moet worden uitgekeerd. Het probleem zijn, zijn twee hele grote problemen. Dat is enerzijds dat de corruptie van, van de Ethiopische regering. Waardoor iedereen bang is als we dat geld aan hun geven. dan gebeuren daar slechte dingen mee. Of mm het -hmm. gaat niet naar de plekken waar het nodig is. Uh, en het tweede is dat. Nou, ik zei dat er meer dan 8000 hulporganisaties werken. Maar er is geen coördinatie. Dus iedereen doet maar wat. Ja. En voelen ze zich in de, in de steek gelaten, want u bent daar dus een aantal maanden geleden geweest. Is dat ook wat u hoort, ontzettend. dat ze kwaad zijn daar? Ja, ontzettend. Frustratie, woede, machteloosheid... Uh, en gewoon geen idee wat de oplossing gaat zijn. Uh, ik, heb, ik heb iedereen die ik in de tentenkamp heb gesproken... die zei, we zitten hier over vijf jaar nog... Is er een reactie van iemand die u gesproken heeft daar in Haiti... ook op uw eigen tekeningen die u bij is gebleven? Een um, uh, Haitiaan heeft uh, mijn cartoon... die van de missionaris op een shirt afgedrukt... en uh, is daarmee naar de missionaris toegegaan. Uh, die, die werkte voor een hulporganisatie... en die had mijn afkeer van die missionaris, die deelde ze. Dus die heeft gezegd van... bezorg mij een cartoon uh, uh, op een shirt met, met die cartoon erop... en dan draag ik hem. En daar heb ik inmiddels ook een foto van... dat ze oh, met goed. missionaris op de foto staat... met die cartoon op een t-shirt. En die missionaris stond ernaast? Ja. Die kon dan dat uiteindelijk Die, toch wel weer de van u, inzien? Uiteindelijk blijkbaar wel. Oké, okay, nou dat is dan wel weer prettig Dat geeft voor, wat hoop, Ja, dat ja. geeft zeker hoop. Goed, dus aanstaande donderdag verschijnt uh, de eerste aflevering van, uh, van jullie uh, cartoon serie. Ja. Waar kunnen we hem zien? Op www.cartoonmovement.com Oké, okay, www.cartoonmovement.com Ja. Hartelijk dank voor uw komst. De cartoonist Teert oh. Rooyards. En uh, donderdag is het dus ook precies twee jaar geleden... dat Haiti werd getroffen door die ramp daar. Dank u wel. Bedankt. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. <tie> Met Margarete Reintjes. Werknemers die slechtziend worden... worden te snel afgeschreven door hun werkgever. Tenminste, dat vindt mijn tweede gast van vanavond, René Hagen... Hij pleit voor meer begrip bij werkgevers. Goedenavond, meneer Hagen. Goedenavond. Ja, u bent in één jaar tijd bijna blind geworden. Wat is er aan de hand met u? Ja, mijn, uh, mijn netvlies liet los in een oog. Dat kan gebeuren als je over de vijftig bent. Maar uh, na veel operaties uh, bleef het maar niet vastzitten. En daar ben ik zicht in verloren. En, uh, maar gelukkig had er één oog over. Mm -hmm. En twee maanden later uh, begon het andere oog uh, problemen te krijgen. Dat gaat gelukkig iets minder snel achteruit. Maar ik heb nu ongeveer uh, 25% zicht in, uh, in mijn laatste oog. Dus wat ziet u nu van mij als ik tegenover u zit? Ik zie uh, het silhouet van u. Ik kan Uw gezicht en zo kan ik niet zien. En uh, u zit nog genoeg in het licht dat ik wel de bewegingen zie. Ja. Maar als het iets schemerig is of het licht te fel is, dan zie ik dat ook niet. U, uh, u heeft jaren gewerkt als brandweerman. Brandweerofficier, moet ik zeggen. Uh, inmiddels werkt u alweer een heleboel jaren als lector brandpreventie... aan de Brandweeracademie in, uh, in Arnhem. En uh, u werd zien, dus, hè, dat hoorden we net. En uw werkgever wilde u ontslaan. Waarom? Nou, ontslaan is een groot woord. hij stelde uh, voor? Hij stelde wel voor om uh, in eerste instantie... het eerste gesprek toen ik weer terugkwam uh, naar de operaties... was om eens te kijken uh, naar afkeuring. Ja. En dat, daar schrok ik erg van, want daar was ik helemaal niet op ingesteld. Ik was volledig ingesteld op, uh, op blijven werken. Ja. En kunt u uw werk als lector doen? Als, uh, als u 25% of misschien wel minder procent zicht heeft... Ja, dat kan, maar uh, het is niet zomaar dat je het werk kan blijven doen met wat hulpmiddelen als spraakcomputers als, als en zo. Het is wel een hele andere manier van werken. Maar uh, ik kan nog denken, ik kan nog praten. Ja, het lezen is moeilijker, het schrijven is moeilijker, maar het is niet onmogelijk. U, uh, u wordt geestelijk en praktisch begeleid door het expertisecentrum Fysio. Uh, zij helpen blinden en ook slechtziende op de arbeidsmarkt. En zij herkennen zich in uw kritiek op werkgevers. We hebben gesproken met de heer uh, Ritmeester van Visio... en hij zegt het volgende. Veel mensen die uh, op wat latere leeftijd slechtziend uh, worden... Ja, die voelen die beperking. Uh, de, maatschappij, de maatschappij in Nederland is toch zo... Van, ja, als je niet volwaardig mee kan doen... Ja, dan zou je wel eens in de problemen kunnen komen. Uh, het probleem bij de werkgever ligt met name... toch vaak op de onbekendheid met de slechtziendheid. Men weet vaak niet dat een medewerker slechtziend is geworden. Omdat hij ook bang is om werk kwijt te raken. Maar er valt heel veel te doen uh, met heel weinig middelen... om mensen gewoon weer op een mee te kunnen laten doen. Ja, want bij u kwam dus het voorstel om, om u te laten afkeuren... kwam rauw op uw dak. Was u inderdaad ook een beetje bang? Omdat u misschien bang was voor deze reactie? Nee, dat, dat bevreemde mij dus juist. Ik was er helemaal niet op ingesteld. Ik was volledig ingesteld van goh, ik wil blijven werken. Ik kan volgens mij ook blijven werken. Ik vind mijn werk leuk. En als slechtziend wordt valt al zoveel in je, in je privé weg... Mm -hmm. dat het ook een beetje houvast was. Uh, en uh, het is nou niet zo dat, dat ik vind dat mijn werkgever daar slecht in is. Want het is, uh, zoals die meneer Ritmeester ook zegt, het is de onbekendheid. Het is, ter, het is zeker geen onwil, mm -hmm. maar het is de onbekendheid. Want uh, je komt niet als slechtziender binnen daar. Je hebt altijd op een andere manier gefunctioneerd. En dat is wel waar de werkgever heel veel moeite mee heeft... om op een andere manier daarmee om te gaan. Ja. Nou ja, het, waarschijnlijk vergt het ook investeringen. Want als u inderdaad niet meer makkelijk achter een computer kunt... moeten moet er, er uh, apparaten worden ingesteld... Uh, waar u mee kunt werken. Omdat het met spraak gaat, bijvoorbeeld. Ja, het, het vergt investeringen, maar het vergt ook uh, voor een groot deel begrip. Hè. Het, als ik kijk naar mijn situatie, maar nogmaals, die is niet uniek. Bij Visio praat ik uh, veel met andere mensen die blind zien zijn... En het is iedere keer één feest van herkenning, want de probleem waar ik tegenaan loop, lopen zij ook tegenaan. Ja. Nou, uh, ziet, het, gaat bijvoorbeeld, nou, het gaat niet om bijvoorbeeld een ander programma van computer aanschaffen. Maar het gaat erom dat afdeling automatisering kent maar bepaalde systemen, werkt met die systemen. En jouw programma past daar niet in. Dus die wordt dan wel aangeschaft op de computer gezet. Maar als er iets even niet werkt, ja, dat is niet het systeem waar zij mee werken. Dus je krijgt de ondersteuning niet. Nee, en dan? Nou ja, dan moet je het zelf uitwisselen. En dat is heel moeilijk. En uh, ik was in de, in de gelukkige omstandigheid dat een van mijn collega's zei: van, Goh, ik wil hetzelfde programma als jij hebben. Ik wil dezelfde telefoon als jij hebben. Dan ga ik het ook doen. Dan ga ik kijken hoe het werkt. En dan, als jij tegen dingen aanloopt, ken ik het programma ook een beetje. Ja, ja. ja. Want ja, zelf zaken uitbusselen op een computer is nog wel te doen. Maar als slechtziende gaat dat natuurlijk ook weer erg lastig. Ja. ja want je kan amper die computer lezen. Zijn collega's begripvol eigenlijk? Ja, het dat heel erg. Ik bedoel, uh, er zijn collega's uh, heel erg begripvol. Hè, die, die, die zien wat je wel en die zien ook wat je niet kan. Mm -hmm. Die ondersteunen daar heel erg in. Uh, er zijn ook collega's die dat, dat uh, ja, niet willen begrijpen, wil ik niet zeggen. Maar die het dus niet begrijpen, die nog steeds met grote stapels documenten komen. Uh, met de mededeling kan je er morgen wat over vertellen. En dan, ja? wat zegt u dan? Nou ja, in het begin eh, probeer je het toch te doen. En, en dat is de valkuil waar je intrapt. Hè. Je probeert het toch aan te voldoen. Maar je hebt niet meer die snelheid erin, dus dat gaat niet. En langzaam maar zeker, dan moet je het, het lef krijgen... om te zeggen, ja, sorry, dat gaat niet. Nee. Ik lees het, samen het rapport, maar niet het hele rapport. Ja, want dan kan ik niet meer. Nee, want dat kan niet meer. En dat is moeilijk zeggen, dat kan ik niet meer. Want ja, dan zweeft toch in je achterhoofd van ja, maar... Eh, als ik straks meer dingen niet kan, dan zijn er toch mensen die daar hun ja. oordeel aan vellen. Ja, toch de angst waar meneer Ritmeester het over had dus. Ja, ja, toch die angst. En ik weet van veel mensen uh, die, zoals meneer Ritmeester ook zegt... het ook niet durven te zeggen dat ze zien nee. worden. Het bij mij wordt het zo abrupt en zo ernstig dat uh, ik wil het ook niet verbergen. Maar het was ook niet te verbergen. Nee. Maar goed, ondertussen werkt u daar nog? Heeft u dus uw werkgever kunnen overtuigen dat hij u in dienst hield? Ja, nou, het is, het is geen onwil, het is gewoon ja, de onmacht ook van de werkgever. Want nu dan, hoe staat het er nu voor? Want stil dat uh, uw werkgever had gezegd, nou ja, sorry, maar we zien het gewoon niet zitten. Is het dan zo dat uh, bijvoorbeeld een arbo-arts, die heeft natuurlijk daar ook een belangrijke rol in. Die kan dan zeggen, ja maar deze meneer kan prima nog werken, er moeten alleen wat aanpassingen. Kan die bijvoorbeeld zo'n werkgever dwingen om aanpassingen uh, uh, door te voeren. Ja, ik ben bij de arboarts geweest met de mededeling dat ik wil blijven werken... Ja. en dat ik daar angst in had of mijn werkgever dat wel wilde. Nou, dat was uh, een beetje een omgekeerde wereld. Want hij zei, meestal heb ik mensen, moet ik overtuigen... dat ze toch kunnen werken, ondanks een handicap. Ja. En het was hier net andersom. Uh, maar langzaam maar zeker ja, komen de veranderingen en verbeteringen wel... en, en komt het, nou, het begrip er ook wel... Maar in het begin is het gewoon heel erg schrik als je werkgever zegt van nou, zullen we er maar mee stoppen. Maar weet u dat? Of een arts kan zeggen... deze meneer wil graag werken en dus moet u ervoor zorgen... dat hij kan blijven werken? Want ik vind dat hij kan blijven werken. Nee, ik, ik weet niet of dat zo geregeld is. Wat ik wel weet, dat het UWV geeft werkgevers ook vergoedingen... voor als mensen slechtziend zijn of blind zijn in dienst. Bijvoorbeeld voor de extra apparatuur, maar ook voor... Ja, ondersteuning van de secretaresse, die, die als ik werk met tabellen en grafieken... ja, dan lukt het mij met de vergroting ook zelfs niet. Er nee. dus doen anderen wat werk voor je. En die uur kan wel wat mee gebeuren. Maar dat gaat heel erg traag met UFV. Ik bedoel, als u als een verzoek indient. Uh, ik heb nu een verzoek liggen. voor uh, ondersteuning bij woon-werkverkeer. Want ik werk 80 kilometer verder dan waar ik woon. En dat is met openbaar vervoer niet te bereiken. Uh, de, de aanvraag ligt al vijf maanden. En ik bel. En dan zegt hij, hij heeft niet eens de behandeling genomen. Nee, nee. Want uh, u zit hier tegenover me. Eigenlijk is er helemaal niks raars aan u te zien. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat, inderdaad, dat u daarin ook omgrippen, omdat mensen het niet zien. Ja. Levert dat wel eens rare situaties dat op? Dat leest hele rare situaties op. Want uh, zoals u terecht zegt, het zit achter mijn ogen het probleem. Dus ik heb ja, voor de buitenstaande gewoon de ogen. Ja, ik kijkt ik mij gewoon, gewoon aan Ik kijk gewoon own. en mijn ja. ogen draaien. Uh, maar ik zie veel dingen niet. En ja, het gebeurt dat mensen mij, uh, mij een hand willen geven. En die zie ik niet. En als je het niet weten of je slecht zien bent, komt dat heel vreemd over. Dacht, als je op presentaties bent, uh, alles gaat tegenwoordig uh, visueel. Het gaat allemaal met PowerPoint-presentaties en zo. En dat zie ik niet op, op besprekingen. Wat ik wel heb als er met microfoons gewerkt worden. Uh, dan worden er vragen gesteld. Maar ik zie niet waar die vraag vandaan komt. Nee. Ja? Dus ik, ik antwoord op een vraag en ik kijk mensen dus niet aan. Ik kijk gewoon de hele andere kant op. Ja. Uh, wat ook gebeurt dat, dat uh, mijn ogen door de inspanning uh, moe worden. En dan, doe ik gewoon mijn, dan wil ik liefst mijn ogen dicht doen. Maar ja, dat lijkt net of je slaapt of dat je het niet interessant vindt. En dan praat je en je luistert ja. met je ogen dicht. En ja, je gaat in het begin heel erg geforceerd daar, uh, daar naar het beeld toe... wat mensen van jou, van jou hebben. Ja, en binnen een jaar bent u dus nog maar, heeft u nog maar 25% van het zicht wat u had. Wat doet dat met een mens, met u? Ja, heel veel. Ik bedoel, uh, je wereld stort wel een beetje in. En zeker in mijn geval waar het ook nog progressief is. En je bent bezig met aanpassingen, je bent bezig met spraakcomputers te werken en zo. Maar ja, iedere keer... Uh, zie je weer wat slechter. En iedere keer moet je weer opnieuw gaan aanpassen. Ja. moet je weer opnieuw dingen gaan leren. En wat was het moeilijkste tot nu toe? Het moeilijkste is gewoon uh, de acceptatie... Dat je, dat je gewoon gehandicapt bent en niet meer kan doen wat je wil. Uh, ik, kan, ik kan niet meer auto rijden. dus ik kan mobiel. Is heel slecht. Ik kan ook niet fietsen. Dus het is heel moeilijk om gewoon je eigen leven te leiden... om eens een keer de deur uit te gaan. Je bent altijd afhankelijk van anderen. Ja. Bijna met alles. En dat maakt het uh, wel heel zwaar. En u... daarop is, is uh, weet ik voor mij, maar ook mensen die dat zelfs als mij overkomen zijn... is gewoon het werk, ja, je houdt vast. Ja. Dat is je uitdaging. Ja, is... Ja. Ja, ik bedoel, toen ik goedziend was, prima, uh, als ik geen werk heb. Ik vermaak mij wel, want iedereen zei, heel veel hobby's, heel veel bezigheden. Maar die vallen ook weg. Bent u, bent u veranderd? Jawel, ik ben wel veranderd. Op wat, je wat manier? Wordt, nou, je wordt, uh, je wordt wat harder, je wordt wat sarcastischer. Uh, als andere... Klachten en klagen, dan heb je een beetje, vaak ook wel onterecht... maar een beetje het gevoel van, ja, zeur niet. Ja. Eh, ik, bedoel, ik ga ook gewoon door. De zeur niet over die kleine kwaaltjes, zeur niet over die kleine zorgen. Dat heb ik wel. En ik, ja, ik word ook wel wat sarcastischer. En, eh, en wat eigenwijzig. Ik bedoel, en, en dat moet ik ook wel. Je moet op een gegeven moment ook gewoon roepen... joh, ik ga niet naar die vergadering. Ik bedoel, dat reizen duurt mij te lang. Ik kom er gewoon nee. niet. Ik lees je stukken niet. Ik kom wel, maar ik lees het niet. Ja. Want dat, dat red ik niet in korte nee, tijd. Nee, beter je eigen grenzen aangeven. Nou is dus, u zegt het, het is progressief. Dus de kans bestaat dat u uiteindelijk echt helemaal blind wordt. Ja. En die kans is, uh, dat kan morgen gebeuren. En overmorgen, of volgende week, of volgende maand. Elke dag dat u naar bed gaat, dan denkt u, wie weet, morgenochtend? Of niet? Is dat niet iets wat... Ja, dat, dat slijt af en toe wel een beetje weg. Uh, maar ja, je bent er altijd mee bezig. Want ja, je, je ziet het altijd, hè. Je hebt er altijd last van. Ja. En zoals het opstaat, begint al de grote worsteling... om zonder vallen trap af te komen. Om de tandpasta op de tandenborstel te krijgen. Bedoel, het kost gewoon heel veel energie. En, uh, en dat, dat, dat is heel erg moeiend. En daardoor leidt je werkproductie er wel een beetje onder. Nou, ik heb respect voor u. <laughs> en ik hoop van harte dat, dat u nog heel erg lang en prettig daar kunt werken. Maar zo te horen zult, zal het niet aan u liggen. Hè? Nee, maar zoals ik al zei, mijn werkgever is nu ook wel aangewend. Maar uh, het geldt voor heel veel werkgevers. Uh, nogmaals, het is mensen die al, al werken bij een bedrijf en dan slechts worden. Dat is het last van werkgever. Want mensen die blind zijn, al lang, heel leven lang blind zijn... Die komen ook in allerlei functies terecht. Dat ja. gaat vaak makkelijker. Nou, wie weet hebben ze geluisterd. Dank u wel in elk geval uh, voor uw komst. Ik sprak met meneer Hagen. Um, dit was hem alweer. De uitzending voor vanavond van Twee Dingen. Morgen zijn we er weer om acht uur. Um, terugluisteren en reacties kan op onze site. Straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Dinsdagavond volgens mij de Societyavond, toch? Ja, zeker. Dat betekent er altijd Bridget Maasland. Precies. Ja, en we hebben het over... Uh, wow, wat een mooi. gal. Nou, zeg, wat gebeurt er? Of <laughs> ja. hoort dat erbij? Dat hoort, je hoort, dit hoort er allemaal bij. Ja, nee, <laughs> we hebben het over uh, de sterren van 2012 die je niet mag missen. Waar liggen de, de showbiz-verslaggevers dit jaar in de tuin, uh, nationaal en internationaal. Verder nog veel meer showbiz hier. Ik sta helemaal ingebouwd. Een enorme band om mij heen. Sumera, waar ik ooit verliefd op was. Uit X-Factor. Die komt hier live zingen. De enige beste ever die ooit aan zo'n programma heeft meegedaan. Verder nog veel meer grote sterren. Jan Koijman zit hier tegenover. Maar we hebben het over Beatrix. We gaan katkouwen. Nou ja, dat en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Christian Boudemak. Radio 1. Het NOS-journaal. Het geweld in Syrië is niet afgenomen... na de komst van waarnemers van de Arabische Liga. Dat zegt een topman van de VN. Hij baseert zijn oordeel op rapportages van mensenrechtengroepen... die aangeven dat het geweld juist is toegenomen...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 In Italië is een staatssecretaris van de regering Monti opgestapt na beschuldigingen van corruptie. De pers kwam afgelopen weekend met onthullingen over omstreden hotelrekeningen van staatssecretaris Malinconico. De vorige premier Berlusconi liet dit soort affaires vaak maanden op zijn beloop. En voor de tweede keer binnen een week heeft een Amerikaans schip Iraanse zeelieden gered. Zes Iraniërs werden in de Persische Golf opgepikt van een schip met motorproblemen. Vorige week wisten de Amerikanen dertien Iraanse vissers te bevrijden... uit de handen van Somalische piraten. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 10 januari, 2 over half 9. Goedenavond. Kat wordt verboden. De drugs die vooral onder Somaliërs worden gebruikt. Dat mag als het aan het kabinet ligt binnenkort niet meer. Maar wat doet die kat met je? Dat weten we zo meteen. Want mijn twee collega's van BNN University zitten hier naast me te kauwen. Gaat goed? Dat is echt heel vies. Ja. <laughs> Ik zie het aan jullie. Wat het met je doet, dat uh, hoor je zo meteen. En dan natuurlijk ook uh, waarom het voor zoveel problemen zorgt. Als je er heel veel van gebruikt, dat hoor je ook. Um, we bellen met Zuid-Afrika. Daar is een, een dode gevallen bij de Universiteit van Johannesburg. Er probeerden zoveel mensen zich in te schrijven voor een studie... dat er een stormloop ontstond. Hoe dat zit, uh, hoor je rond uh, half tien. En ja, je hebt vast het filmpje van, van Lucky TV over Koningin Beatrix gezien. Nou, als je het toevallig niet hebt gezien, moet je even op onze Twitter kijken. Twitter.com slash de vraag is, wat zou Beatrix zelf hiervan vinden? En wanneer maakt ze plaats voor haar zoon? Dat hoor je zo, uh, ook rond half tien. Onze Joris, die ging naar de vakantiebeurs. Vorig jaar ben ik meer dan drie maanden bezig geweest met het boeken van de vakantie. En dat komt door al diezelfde foto's van zwembaden en palmbomen. Misschien kan op de beurs iemand mij helpen hoe ik dat toch even iets sneller kan organiseren. Ja, en dan Jan Koyman die kan je kennen als, als danser, acteur, jurylid natuurlijk van So You Think You Can Dance. Maar vanaf 13 januari ligt er ook een cd van hem in de winkel. Hij kan ook alles. Ja, Jan, jij kan ook alles ongelooflijk. Ja, dat zou ik niet zeggen. CD, CD ja, samenstellen. Ja, nee, zo meteen we... horen we wel hoe dat dan ah, precies okay, zit. Het okay, okay. is een cliffhanger. Maar eerst even, gisteren zat je in de wereldraaid door. Ja. Want je bent ook niet uit de media weg te slaan. En het ging over <laughs> nou, dat je... Ik ben eigenlijk je... wel officieel <laughs> werkloos op het moment. Dus ik was blij dat iemand mij even wilde hebben. Ja, het <laughs> ging toen over dat je... Um, jouw uh, identiteit op internet wel eens gestolen wordt. Op Facebook doet iemand net of je Jan Kooyman bent. Ja. Um, heb je daar nog veel reacties op gehad? Ja, best wel wat eigenlijk. Er waren een aantal mensen niet helemaal eens met... Benedikt met wie ik daar zat eigenlijk, die uh, van plan is om een wetsvoorstel uh, um, te... Uh, ja in te stellen, tegen, om het te, dat tegen te gaan. Het ja. stelen van identiteit op uh, social media. Um, dus ja, er waren voorstanders en tegenstanders. Ja, het, het, is gewoon, het, het gebeurt uh, veelvuldig bij mensen die uh, veel in de media staan. Ja. Er zijn geloof ik een stuk of zes nep-Jan Koijmannen... die uh, misschien uh, met gesloten profieltjes allerlei uh, jonge meisjes harten breken. Ik weet het niet. Ik hoop het in ieder geval niet. Ja, van die, niet. Dan? <laughs> ja, die jonge meisjes of die, uh, die freaks? Nee, die, die, <laughs> nee, die Je moet er dus, gebruik, dus, gebruik van maken, Jan. Nee, denk ik. ik weet het niet, nee. maar het, het, ja, het gebeurt gewoon. Het leeft wel, ja. ja. Ja. Goed, zometeen hebben we het over jouw muzikale carrière. Tot ja, zo. leuk. Uh, maar eerst Luc natuurlijk, met ja, Today's top. Ja, Nee, de identiteit wordt nooit gestolen. <laughs> Nieuws over Kat, dat is dat onkruiddruk die de mensen die hier in de hoek... die zo uit hun mond stinken aan het wegknagen zijn. Kat wordt namelijk verboden. En verder een obscure downloadzaak in de Tweede Kamer. Of toch niet, inderdaad. En we gaan steeds vaker, steeds minder, steeds korter... op steeds minder locaties op vakantie. En uh, alle details hoor je zometeen na 9 uur. Dat maakt je wel leuk. Maar eerst, ja, je past er beide niet meer in de studio, Henry. Dus dat nee. het zit hier helemaal volgebouwd omdat Sumera zo meteen gaat optreden. De Sumera mensen die ooit uit X-Factor. Weet je nog? Dat bloedmooie meisje ja. dat daar buiten staat. Ik kijk even om. Was dat niet diegene die er al uitging voordat iedereen dacht ja, dat ze eruit on, zou gaan? Onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk. De, de, de, de grote ster. Ja. Maar goed, dat de, de, terzijde. Dat sportnieuws. is Sportnieuws? Ja, sportnieuws. Henry. De bekerwedstrijd. Ajax-AZ is volgende week donderdag alleen toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar. Daartoe hebben de KNVB en Ajax na onderling overleg besloten. Het duel werd vorige maand gestaakt toen de supporter het veld opkwam en er van alles gebeurde met keeper Esteban. En het moest aanvankelijk zonder publiek worden overgespeeld. Ajax diende vervolgens een verzoek in om alleen vrouwen en kinderen toegang te verlenen. En daar is nu deze oplossing uitgekomen. Omdat het alleen toelaten van vrouwen in strijd is met de wet op gelijke behandeling. Dan zouden mannen weer kunnen gaan zeuren en zo. En daarom is dit er nu uitgekomen. De financieel directeur van Ajax, Jeroen Slop, is tevreden. Ja, we hebben er uh, hard uh, aan gewerkt de afgelopen tijd met een heleboel uh, mensen om uh, dit uh, mogelijk te maken. Dus uh, dat dat dan uiteindelijk wel in een afgeslankte vorm uh, toch lukt, ja, dat, uh, dat is verheugend, denk ik. En ook AZ is tevreden. Algemeen directeur Toon Gerbrands verwacht dat er ook vanuit Alkmaar wel wat kinderen zullen afreizen. Ja, ik, ik denk het eigenlijk wel. Het is, zo, dat is ook een leuke kans om een keer uh, in de arena te komen. in, in op dat moment een veilige omgeving, want het zijn alleen maar kinderen die daar komen. En uh, ja, mijn, mijn dochtersonderwijsres, die uh, ja die riep gelijk dat is mooi, want dan gaan we wat auto's charteren. En dan kunnen we keer met z'n naar de arena'middag. Dus als de inspectie weer niet te moeilijk doet, want de Nederland weet nooit helemaal zeker, uh, dan zou dat een mooie middag kunnen worden. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi voor de turners... heeft Epke Zonderland de beste papieren voor het Nederlandse startbewijs. Hij teunde een betere meerkamp dan zijn enige concurrent Jeffrey Wammers. Opmerkelijk genoeg faalde Zonderland opnieuw op REC... het toestel waarop hij al twee keer WK-zilver pakte. Juist op dat onderdeel zou hij een medaillekandidaat moeten zijn. En ondanks die mislukte oefening blijft Zonderland daarin geloven. Ja, natuurlijk, dat is gewoon uh, voor mij geen discussie uh, mogelijk... Wat we vandaag van mij verwacht dat ik na twee maanden trainen een make-up turnen. Als je dan 84.6 scoort na een paar jaar geen make-up doen, ja, dan kun je alleen maar uh, tevreden zijn uh, dat je je doel hebt bereikt. En uh, dat was toch wel het hoofddoel van vandaag en niet een, uh, een topoefening op Rekse turnen. En dat wordt uh, vanaf nu gelukkig weer mijn doel. Uh, Focus op brug en rek, daar we goed voor gaan, daar we wel weer goed op trainen. Geen compromis sluiten door die meerkamp. En, uh, ja, als ik me gewoon weer goed ga voorbereiden, dan uh, komt de rex ook wel goed. En later vanavond wordt bekend of Zonderland op de zogenaamde geschoonde lijst... bij de beste 17 turners hoort die dan vervolgens naar de Spelen mogen. In Spanje is vandaag de nieuwe wielerploeg van Ivan Spekenbrink gepresenteerd. Het nieuwe Skill Shimano, zeg maar. Project 1T4i is een pro-continentale profploeg... en is voor de grote wedstrijden afhankelijk van een uitnodiging. Daarin kreeg het vandaag de eerste tegenvallen te verwerken. De formatie kreeg geen wildcard voor de ronde van Italië. Het Nederlandse team is wel welkom bij de eerste grote klassieker... San Sanremo op 17 maart. Project 1T4i is de werktitel... Godzijdank. Later dit jaar wordt de nieuwe sponsor gepresenteerd. En dan is ook de echte naam bekend. Dat kunt u vast over twitteren. Om 10 uur is het langs te lijn. Hey, Richard, dankjewel. Radio 1 PNN Today. Het kabinet zet al eerder GHB en sterke wiet- en hasje op de harddrugslijst. En nu komt daar ook de druk Kat bij. Dit omdat het verslavend en ongezond zou zijn en voor overlast zorgt. Nou, Kat wordt hier in Nederland alleen maar bijna, uh, bijna alleen gekoud door Somaliërs. En binnen Europa is het uh, alleen in Nederland en in Groot-Brittannië legaal. Maar binnenkort dus niet meer in ons land. Galit Mohamed, die werkt voor de stichting Dalmar, en die geeft uh, voorlichting over Kat. Galit, goedenavond. Ja, dat was vast goedenavond. Gebruik je het zelf ja. wel eens? Uh, nee, ik gebruik het zelf niet mee. Nee, wel eens geproefd ook? Of ook niet? Nee, ik heb het wel eens uh, geproefd. Uh, wel een pakje. Dat, dat smaakt heel zuur. Mm -hmm. Maar ik heb ja. het nooit uh, dat gevoel ervaren, zeg maar. Dat, mm. dat, ja, dat uh, het gebruikers echt zelf ervaren. Wat doet het, uh, even kort, hè? wat doet Kat met je als je het, het vaak en lang gebruikt? Nou, het is sowieso een, een stimulerend, opwekkend gevoel. Mm -hmm. um, het is een, uh, je krijgt een gevoel van euphorie, um, ge uh, de honger verdwijnt. Um, het is ook een, uh, een, een middel wat je urenlang moet kouwen, zeg maar. Dus ja. Sessies van 6 tot 8 uur moet je dan, uh, daar moet je vanuitgaan. Uh, ja, dus uh, helderheid in gedachten, overmatig gebruik kan leiden tot wanen en soms uh, hallucinaties hallucineren, zodat mm. dus men ja, zich gewoon overwindelijk voelt. Dat, je... dat is een beetje een effect als je het gebruikt. Ja, ja. En nou gebruiken we vooral Somaliërs in Nederland, eh, eh, soms vooral in, uh, in Uithoorn en Tilburg heb ik begrepen. Wat voor overlast geeft dat? Nou bij Uithoorn, uh, ja, wat vandaag ook op het nieuws was, uh, dan zie je vooral dat daar uh, uh, het punt is waar al de handelaren bij elkaar komen. En daar wordt het even uitgemocht uh, en dan wordt het verspreid over het land. Ja. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat er heel veel handelaren, 400, 200 handelaren op één plek komen. Nou, Dat, dat zorgt natuurlijk voor uh, veel problemen. Daarnaast zie je dat de gebruikers ook, um, je hebt van die kathuizen mm. in uh, Tilburg of in Den Haag of Rotterdam, waar heel veel mensen bij elkaar komen. En dat zorgt ook voor weleens, want de dag, ja, s nacht, s ochtends, 's avonds lopen de mensen in en uit. En het is een soort, ja, een soort café, zeg maar. Maar dan in een huurhuis. Ja. Dus dat zorgt ook natuurlijk voor de nodige overlast. Ja, dus, dus vooral de handelaren en, en de grote groepen mensen bij elkaar die dan voor overlast zorgen. Nou, nou begrijp ja. ik dat vanuit de Somalische gemeenschap zelf in Nederland kwam al eerder de vraag om een verbod. Um, nou ja, nu komt het wel waarschijnlijk. Dit, dit, dit kabinet treedt, treedt nogal streng op tegen drugs, tegen vele soorten drugs. Wat vind jij ervan? Ik bedoel, jij hebt er verstand van, jij adviseert erover. Ja, nou ik... Uh, uh, wij sowieso als stichting verwelkomen dit nieuws, het is gewoon ja, een, een geschenk uit de hemel zoals wij dat zouden zeggen. Uh, het, het verbod uh, maar, bedoel je? Ja, we zouden ja. Het, persoonlijk en als stichting zijn we ervoor dat het verbod er wel is en komt ook. Dus we zijn wel hartstikke blij dat dit is en we uh, waren twee jaar lang bezig met een campagne in Den Haag om mensen te informeren over het uh, gebruik en het misbruik van Kat, dat weet men vooral niet. En veel van die als je spreken spreekt dan zeggen ze ja, ik ben helemaal niet verslaafd. Dat is hetzelfde een beetje met alcoholisten die zeggen ook, ik ben niet verslaafd. Maar ja, je gebruikt het toch dagelijks en dan raak je uit ritme. Hm. Maar laten we niet vergeten, het is een onderdeel van de oplossing. Want er zijn nu heel veel verslaafden die het op, op een gegeven moment niet kunnen krijgen nu. Dus dan, de prijs gaat daarnaast nog omhoog. En het gaat en natuurlijk de illegaliteit prijzen. in en dan heb je daar helemaal geen zicht meer op. Uiteraard, maar nou, je hebt er sowieso, sowieso had de Nederlandse overheid er ook niet echt zicht op. Want vanuit uithoren weet niemand wat er met kan gebeurt. Nee, nee, maar goed. Nee, die, die, dat, dat, is, dat is een, een, een, ja, een fabeltje. Dat, dat, dat is dat geweest. Ja. Dat is hetzelfde met het wietbeleid. Hier is geen achterdeurbeleid. Hier weet je hoe het binnenkomt, maar je weet niet hoe het wordt verspreid. Nee, maar goed. Hier, maar dat jij niet... zegt, ik ben wel voor een verbod, want het, is, het zorgt voor, toch voor aflos. Daar komt het op neer. Ja, maar kijk, het ontwricht heel veel gezinnen. Er zijn gezinnen die hun vader nooit zien, want ja. die gaat s'nachts kouden. In uh, de dat we naar school gaan slaapt hij. Slaap Rond een uur of vier kat, gaat hij weer naar het kathuis. En dat gaat dan zomaar door en ja. door en door. En er zal gewoon heel veel vrouwen er een leef voor te staan. En uh, daarnaast zijn er ook heel veel jongeren die het nu gebruiken. Die het in hun puberteit willen experimenteren. En slaaf raken, schooluitval, et cetera. Dus het is sowieso niet iets goeds voor de Somalische gemeenschap. En daarom is het beter dat het toch uiteindelijk wordt afgeschaft. Ja. Nou, dat wordt het waarschijnlijk ook. Want het kabinet werkt er hard aan. Uh, dankjewel, Galit. Mohamed, voor ja. je uitleg. En ik heb hier okay. in de studio, laat blijven even meeluisteren, heb ik twee BNN-University-verslaggevers, Matthijs Kuyper en Nathalie Hogeveen. En die zitten hier in een hoekje in een mooie leren stoel uh, kattenkauwen, want ja, we moeten natuurlijk wel even weten wat het dan met je doet. We gaan jullie niet zoveel laten kauwen dat je uh, verslaafd wordt. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Zo snel gaat het over niet. Maar jullie, wij zijn nu een uur aan het kauwen, geloof ik, Nathalie? Ja, klopt. Ja, uh, ik zag je net op de gang en toen, uh, ik ben echt wel een paar keer bijna over mijn nek gegaan, want het is gewoon de smaak is echt heel bitter. Het is een, lang, met... een lange tak is het hè? Ja, is zit gewoon echt een lange tak te kauwen? Eerste blaadjes, die zijn nog een beetje sappig en dan die tak, de je maar op kauwen eigenlijk. Komt heel veel. Uit wel, maar het is gewoon heel vies, heel bitter en uh, nee, wordt er niet gelukkig van. Onze spuiten- en slikkerverslag heeft Geraldine Kemper, uh, die ja, spuiten- en die heeft uiteraard alles uitgeprobeerd, dus ook kat en die heeft er nog wel wat over te zeggen. Als je kat gaat gebruiken, dan uh, krijg je eigenlijk gewoon een hele grote bos met kat en dan moet je eerst alle blaadjes ervan afhalen en dan moet je op die steel gaan kouwen. En wat dan heel belangrijk is, is dat je gewoon echt heel goed koud en het spul wat dan vrijkomt, dat moet je doorslikken, dus niet uh, delen van, van het takje. Je moet gewoon echt alleen het spul dat vrijkomt... Uh, dat moet je doorslikken. En dat is echt ongelooflijk vies. Maar je moet gewoon doorgaan. Want uh, ja, je moet best wel veel kouwen ook. En dan neem je nog een nieuws. op een gegeven moment is dat, dat spul eruit. Dan neem je weer een nieuw takje. En uh, uiteindelijk wat je dan voelt is... Ja, je bent gewoon heel erg uh, energie heb je. En wat mijn cameraman dan zag... was dat, dat ik heel erg mijn been aan het tikken was. Je praat ook sneller... Dat is bijna onmogelijk bij mij, maar dan praat je dus nog sneller. Ja, en dat is kat. Zitten jullie, jullie zitten er vrij rustig bij nog, hè, Matthijs? Nou, ja, ja. eigenlijk ja. nog best wel. Maar ja, we zijn ook net een uurtje bezig. En ja. volgens mij duurt het drie of vier uur voordat je echt iets gaat voelen. Dus ik hoop dat het uh, wat, wat sneller gaat bij ons. Ja, want oh, kan, ik kom af en toe even bij jullie kijken hoe het staat met het kauwen. Maar voel je al iets... Of... Nou, een beetje een niet... onderbuikgevoel, denk ik. Een onderbuikgevoel. Ik merk ja. dat ik nu wel een beetje met mijn benen aan het tikken ben. Maar ja. het kan ook omdat Geraldine uh, het net zei. Omdat je gewoon een beetje zenuwachtig ja. ja. Ja, bent. Maar het is, het, is, het is zo smerig dat het niet iets is wat je nou zou overwegen. Nee. Ik zou dan liever uh, ander groenspul gewoon oproken. Dus ja. denk ik, dat gaat ook wat sneller. Ja. Want ik vind het tot dusver echt niet te nee. pruimen nou, we Nou, ik kom straks even je terug. Kijken hoe het... Uh... Hoe het verloopt? Yes, het trekt niet zo'n smerig gezicht. <laughs> Neem maar een biertje bij. Willemijn Veenhoven. Ja, dan uh, uh, naar die andere gast hier in de studio. Want uh, naast acteren, dansen en jureren in So You Think You Can Dance en Sunday Night Fever heeft Jan Koijman, want die is er, nog twee hobby's, namelijk twitteren ja. en muziek luisteren. En dat is een goede combinatie, want uh, die heeft ervoor gezorgd dat jij uh, een CD hebt gemaakt, Jan. Ja. Nog een keer uh, goedenavond. Goedemorgen, muziek heet hij. Ja, goedemorgen, muziek. En ja. vanmorgen was jouw goedemorgen, muziek dit. Mooi. Ja, yeah. het is toch weer. Damien Gerardo, The Falling Snow. Mm. En hij had had zomaar eens ook op die cd kunnen staan. Dit is wel heel erg uh, wat er verder ook op de cd staat. Ja, want wat is voor jou Goedemorgenmuziek? Nou, ik ben een heel groot fan van singer-songwriter-muziek. Zoals Damien Gerardo bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of, uh, of Sumera, die hier straks uh, gaat optreden voor ons. Um, ja, mensen die mooie liedjes, melodieuze liedjes maken. En ik, ik hou vooral in de ochtend van wat rustige. muziek is dan niet zo snel Ramstein ertussen horen of zo. Uh, dan ben je wel uh, wakker gewoon. Ja, dat is waar. je ja. in één klap wakker. Want met maar dit moet... wat we net hoorden, dat, <laughs> dat duurt het wel, denk ik. Ja, sei. nee, dat is... Maar dat dat vind ik ook wel lekker in de ochtend. Dat je opstaat, dat je rustig naar je keuken loopt ah. en even de boterhammetjes maakt en daarbij een muziekje, koffie zetten en dan een lekker muziekje op. En dat is eigenlijk, ja, zo is die muziek uh, gestart op Twitter. Ik dacht, wat ga ik nou met Twitter doen? Ik ga lekker muziek plaatsen, gewoon. Maar jij plaatsen mooi elke dag elke zeg, zeg dag, jij waar ja. je mee opstaat? Elke dag, ja. Meestal, of in, behalve vandaag toevallig niet, want ik in de auto zat, heb ik hem gewoon opgeschreven en gezegd, zoek hem maar op YouTube. Maar meestal link ik hem en die wordt gelinkt naar mijn website en daar kan je dan een filmpje ook zien. En uh, dat is elke dag. Elke dag plaat ik muziek op Twitter. Ja. En toen? En toen en op nou, een dag is, was het een cd geworden. Ja, ja, bijna. Ik stond op een gegeven moment uh, met Dothan, Die uh, dit jaar die in 2011 behoorlijk is doorgebroken met This Town, onder andere. Ja. is een begenadigd tennisser die mij uh, af en toe op de tennisbaan helemaal kapot slaat. <laughs> ja. En uh, hij kan echt heel goed tennis En ik zat bezweet en uh, gedes gedesillusioneerd uh, op het bankje. En toen zei Dotan van, wie weet dat ik heel erg van muziek hou. En dat ook elke ochtend plaats op Twitter. En die zei, zou je het leuk vinden om misschien een cd samen te stellen bij IMI? waar hij, uh, het plaatlabel waar hij onder uh, staat. En uh, hij zei, dat hebben ze met Caries van Houten gedaan, met Giel Beelen. Die hebben binnen de jazzmuziek dat gedaan. En misschien vind jij het leuk om, om jouw smaak... Uh, en ik had zoiets van, nou ja... Als ze op mij zitten te wachten... Toen dacht je, ik, ik ben Jan Koyman, ik kan alles. Nee, helemaal niet. Ik dacht van, die zitten helemaal niet op mij te wachten. Want uh, ja, wat moeten ze met mij? Maar ze vonden het wel een leuk idee. En ja. uh, vervolgens mocht ik uh, daar een, een cd samenstellen. En dat is uh, te gek. Want ik, ik vond het vooral heel leuk... omdat ik mij met programma's die ik maak heel erg bezig hou met talentontwikkeling. En ik vind dat er in de Nederlandse muziekwereld ook heel erg grote talenten bezig zijn... Um, ja, we staan heel veel Nederlanders ja, op. He? en Dat was, ja. de, dat was mijn, mijn bewuste keuze om uh, 11 van de 18 zijn Nederlandse uh, uh, acts. Zoals King Jack, Dotan, Jori Zwart die net de grote prijs heeft gewonnen. Sumera staat erop, ja. uh, Tim Knol. Sumera gaat ja. zo meteen live hier zingen. Ja. Wat er niet op staat, dat vind ik dan wel jammer. Dat is mijn favoriet. Just a little loving, Early in the morning. A cup of coffee. For starting of the day Just a Ja je nee, wie is het? Het is ook niet Nederlands. Het is ook hartstikke dood. Dus die Springfield. Oh, mooi. Ja, nou dat ja, zou ja, op dat Twitter Dat is ja. Ik doe ook af en toe dan doe ik hashtag #classic en dan inderdaad ja. een hoe heet het nummer van Just a little love Oké, okay, mooi. Ja, nee, ja, nou, dat zou ik er niet op zetten op deze. Early in the morning, ja, dat zou dan weer wel kunnen. Maar nee, het is echt een bes beslissing om vooral heel veel nieuwe muziek erop te zetten. En uh, dus de, de, de nummers die erop staan zijn vrijwel allemaal van uh, 2010 of 2011. En uh, dat, dat vond ik leuk om... Even nog voor een momentje van wat er nog meer op staat. Ja. De volgende. Ja. Is alweer... hier ben je al iets meer wakker. Ja, dit is de middag. Dit is... dit is de laatste track. Dat was ook okay. alweer bewust. Wat dit is? Dit is Florence en de Machine. Dag deze erover En hier start je dag. Dit is als je ochtend voorbij is. Ja. En dan kan je de dag tegemoet. Ik vind het gewoon een briljant, de track ook. Een lekkere afsluiten. Want er zit wel een beetje opbouw, hè? Ja, er in zit een opbouw CD. in. Het begin van de cd is echt, nou ja, Sumera moest openen omdat ik haar briljant vind. En, uh, behalve een hele mooie vrouw, ook een hele mooie muzikante. En dat is veel belangrijker, nog eigenlijk. En uh, ik heb haar uh, twee jaar geleden, volgens mij, ontmoet bij X-Factor, waar zij meedeed. En toen ging ik. Ze staat hier in de studio. Oh, ze staat hier. Ja, ze al staat achter al me, achter he? je. Ze oh, oh. staat ook klaar. En het, eh, mensen, check even de webcam, radio 1.nl. Want je zegt wat is minder belangrijk. Dat ze, maar ze zit ook bloedmooi. Dat mag ook. Ja, dat is worden. ze. En ik, ik <laughs> zag haar. Ik was de gast uh, bij Angela Grotehuizen. Die had me uitgenodigd voor een live show. En uh, Samira deed mee. En ik weet nog dat ik haar na nou, afloop heel. Even sprak, heel kort. En toen hadden we het over haar optreden. En ja. Ik, ik vond het heel leuk dat zij zo dicht. Dat klinkt heel heel zijig en weeig, maar dicht bij zichzelf bleef. Ik vond dat groot, haar grote kracht dat ze niet meeging in het grote circus dat een televisieshow soms kan worden. En uh, zij deed wat zij het liefste deed. En uh, deed dat met stijl en smaak. En uh, misschien heeft ze daarom ook niet het programma gewonnen, uiteindelijk. Niet dat de winnaar niet, smakel, smakel, niet dat de winnaar smakeloos of stijlloos is, maar Um, zij is misschien voor een iets minder groot publiek, maar wel ongelooflijk uh, getalenteerd. Ja. En uh, ja, haar nieuwe muziek mag er zijn. Dat, uh, ik was, uh, Sumera, dat zei ik net al even buiten uitzending... ik was een groot fan van jou in X Factor. <tieks> en uh, Jan, ik kon nog eraan. Ze staat op jouw verzamelcd. Nou, zij is de openingstrack van uh, hashtag Goedemorgenmuziek, die vanaf vrijdag uh, in de winkels ligt. De 13e. Vrijdag 13e, is echt een goede datum. Sumera <tieks> gaat ongelooflijk mooi zingen. Het liedje heet Curtain That Falls. Why, I, I, I. Lay it out. Lay out the rainbow. Bang. When the glass falls into pieces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 Only drama built upon your street. Dim the light so I can be Curtain that falls makes love fade away. Say goodbye and empty the stage. Curtain that falls makes love fade. away in your head you rewrite the script to fit your mood change the plot lose what stands close to you in the backseat of your stage show I cannot be more than what you see but who I am is up to me Just stay Oh, ja, ja, ja. <laughs> Sumera, fantastisch, dankjewel. Dat is helemaal aan het uitpuffen hier. <laughs> ook, hè? Ja. Ja, ja. Dankjewel, Sumera. Nee, dank jullie wel. Op de uh, mooie nieuwe uh, cd van Jan Koyman. We gaan heel snel door naar de dag van onze Joris Kreugel. Nou, overkantje met Joris, ja, heel erg leuk. Maar de periode vooraf, wat voor vele mensen dus eigenlijk een leuke voorpret hoort te zijn... Dat is het voor mij in ieder geval uh, niet. Is het zon, is het uh, toch een stad? Gaan we ver weg? Willen we met de auto? Laten we toch maar met het vliegtuig gaan. Dus voordat we er eigenlijk uit zijn, nou uh, er gaan heel wat discussies aan vooraf. Ja, eigenlijk wel gezeur van mijn kant. Maar ik ben ook best wel kritisch. Dus uh, misschien kan iemand mij eens een keer wat uh, tips geven hier op de vakantiebeurs in Utrecht. Om te kijken hoe we toch wat sneller tot mijn ideale vakantie komt. Paul van jij uh, staat hier bij een van de stands. Ik heb het idee dat jij volgens mij al heel lang in de branche zit. Klopt. Nou, dan kan jij mij misschien wel eens een keer helpen. Want elk jaar heb ik zoveel problemen met het vinden van een vakantie. Het grootste probleem is eigenlijk, ja, ik begin altijd bij een reisbureau. Dan ga ik boeken halen. Nou, dan krijg je zo'n hele stapel van een meter mee. Nou, de eerste drie, vier bladzijden vind ik dan wel leuk... Maar dan op een gegeven moment denk je weer zwembad, weer palmboom. Nou, dan ga je op internet en dan kom je eigenlijk exact dezelfde plaatjes tegen. Ben ik nou zo verwend of ben ik de enige in Nederland? Ik denk in het algemeen voor de consument uh, ja, zijn, zijn de mogelijkheden bijna, bijna oneindig. Wij, wij zeggen onderling wel eens van... Uh is er nog een bestemming die niemand nog kent... en die wij als, als reismakers kunnen ontdekken. Ik heb het probleem. Jullie hebben dus ook het probleem. Uh, wij, hebben, wij, hebben zeker, wij hebben zeker dat probleem. Wat moet ik doen? Ik denk dat het belangrijkste is om voor, voor jezelf een, een selectie te maken... Van, van een aantal bestemmingen waar je graag naartoe wilt. Dan, dan gericht verder te kijken naar, naar leuke plaatsen en accommodaties. Hoe lang ben jij ermee bezig? Ik, ik doe daar uh, gemiddeld zo'n zo weekje of drie over. Dat is onderdeel, uh, vind ik altijd, van de, van de voorpret. Oh, jij vindt het voet. Voor... Lekker, uh, <laughs> lekker neuzen uitzoeken, uh, waar, uh, waar nou, de vo volgende vakantie naartoe gaat. Maar bij mij op een gegeven moment wordt het zo'n <laughs> zo enorme irritatie. <laughs> dat ik bijna geen eens meer zin heb om op vakantie te gaan. <laughs> ik denk dat we na dit interview een, een, hele mooie, een hele mooie vakantie voor jou kunnen regelen. Ja, wat denk jij? Als, als ultieme tip uh, pak ik dan. Uh, uh, Maxima Paradise Resort in, uh, in Turkije. Uh, ja, maar dan heb ik de hele tijd te maken met mensen die uh, alles van mij willen. Dus als ik door nee. de straten loop, dan worden mij allemaal horloges aangeboden. En daar, heb ik, daar, daar zit ik ook weer niet te wachten. Ik ben heel kritisch, hè. Ik begrijp, ik begrijp oh, dat, je, dat je heel kritisch bent. Hier, hier kun je gewoon lekker genieten van, van de rust. Binnen een half uur heb je gewoon met EV's, heb je gewoon een van de meest fantastische opgravingen ter wereld. Zodat jij ook jou, jouw stukje cultuur, dat daar aan gedacht wordt. Ja, maar ik ga toch niet twee weken lang bij opgravingen kijken? Nee, dat, dat begrijp ik. Maar er is in die directe omgeving nog, nog veel meer te doen. Als je lekker wilt stappen, dan kan dat uiteraard ook. Oh, dat kan ook. Naast, naast die vakantie ook wat meepikt van, uh, van de cultuur en de natuur uh, van, uh, van de bestemming. Ja, dat je lekker uh, fris weer thuis komt. Uh, inderdaad, fris thuis. Het, het hoofd cultuur opgesnoven. Het, het hoofd, uh, het hoofd weer leeg. Veel het, verhalen. Dan kunnen we er met z'n allen weer uh, weer lekker tegenaan. Vind je dat ik moeilijk doe? Uh, nee hoor. Nog concreter worden. Dat is het advies wat ik hier gekregen heb van een heleboel mensen die heel veel ervaring hebben in de reiswereld. Ik had het natuurlijk ook allemaal zelf kunnen bedenken. Maar ik denk dat zomer 2012 het boeken van onze vakantie toch weer een enorme crime gaat worden. En zo moet je er eigenlijk niet tegenaan kijken, want een heleboel mensen zien het als voorpret, maar ik niet. Jongens, keugel. Morgen is die deur natuurlijk weer. Uh, Zometeen nog veel meer BNN Today, maar eerst het nieuws met Christian Bonemakker. Dit is Radio 1.